6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Een hele goede avond straks in het NOS Radio 1-journaal. De CIA Die heeft namelijk een eigen programma om af te luisteren. Ze kopen de gegevens gewoon van de telefoonmaatschappij. Nu eerst het NOS-nieuws met Ewout Jong. Bij de gijzeling in Reuver in Limburg zijn twee doden gevallen. De man die zijn dochtertje van drie de hele dag vasthield in een woning... heeft haar gedood en daarna zelfmoord gepleegd. De gijzeling begon vanmorgen nadat de man op straat een ruzie had gekregen... met zijn ex-vriendin. Dat liep uit de hand, hij schoot haar neer en nam zijn dochtertje mee. De politie hield de hele ochtend contact met hem. In de loop van de morgen verzacht hij. Hij geeft aan bezig te zijn met een stomme streek. Dat hij een stomme streek heeft uitgehaald. En hij wil graag een half uur tijd om te knuffelen met zijn dochtertje. Hij geeft aan dat hij gefrustreerd is over de bezoekregeling... en dat hij haar al een lange tijd niet gezien heeft. Even later dreigde de man met zelfmoord. Toen agenten in de loop van de middag het huis binnenvielen, vonden ze het lichaam van de man en het meisje. Het gezin uit Reuver was bekend bij hulpverleningsinstanties. De man was bekend bij de politie vanwege een veroordeling in 2005. De belastingtarieven belasting voor de hoogste inkomens gaan op termijn omlaag. Het was al duidelijk dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat wil. Vandaag liet ook minister Blok zich positief uit... over het wijzigingsvoorstel van D66, ChristenUnie, SGP en de regeringspartijen. Daarnaast vind ik ook de keuze die het amendement maakt... Eh, verstandig en goed passen binnen de financiële afspraken. Dus ik laat het eh, Oordeelkamer maar wel met warme sympathie van mij... De wijziging komt erop neer dat het tarief voor de hoogste inkomens daalt van 52 naar 49,5 procent. Dat gebeurt in kleine stappen vanaf 2018. Het nieuwe tarief moet uiteindelijk over ruim 20 jaar worden bereikt. De aanpassing van de tarieven is bedoeld ter compensatie van de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Die treft vooral hogere inkomens. Het aandeel Twitter op de beurs van New York is meteen na de introductie omhoog geschoten. Vanwege de belangstelling was pas anderhalf uur na de opening van de beurs de koers vast te stellen. De openingskoers was ruim 45 dollar, bijna 20 dollar meer dan waarop de online berichtendienst zelf het aandeel had vastgesteld. Twitter bracht vandaag 70 miljoen aandelen naar de beurs en haalde daarmee ruim 1,8 miljard dollar op. De staking van advocaten komende maandag breidt zich uit. Naast strafrechtadvocaten doen ook asieladvocaten en pro advocaten mee aan de actie tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven. Door de bezuinigingen moeten sommige advocatenkantoren sluiten... waarschuwen de actievoerders. En dat is niet alleen erg voor advocaten zelf, zegt pro advocaat Vogel. Ik kan bij wijze van spreken Timmerman worden of iets anders gaan doen... maar wie staat er dan in de kou? Dat is degene die zijn zoekt en dan geen advocaat meer kan vinden... Om, om zijn weg naar het recht te vinden. Volgens de advocaten dalen hun inkomsten met bijna een derde... als de bezuinigingen doorgaan. Automobilisten die in het buitenland een overtreding begaan... kunnen steeds vaker een boete uit dat buitenland verwachten. De EU maakt de uitwisseling van kentekengegevens... tussen de lidstaten makkelijker... waardoor ook verkeersboetes makkelijker de grens over kunnen. Nederland wisselt al jaren kentekengegevens uit met Zwitserland... en binnen de EU met Duitsland en België. Andere EU-landen doen op dit moment aanpassingen... om de uitwisseling mogelijk te maken. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken... doen er niet aan mee. De Noorse hoofdstad Oslo heeft zich kandidaat gesteld... voor de organisatie van de Winterspelen van 2022. Eerder meldde Lvov in Oekraïne en de Chinese hoofdstad Peking... zich bij het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC krijgt naar verwachting ook nog aanmeldingen... uit Duitsland, Polen en Spanje. Oslo was in 1952 ook al het decor van de Winterspelen. En in 1994 werd het evenement gehouden in het Noorse Lilhammer. In juli 2015 maakt het IOC bekend welke stad de Winterspelen krijgt. Het weer vanavond en vannacht. Vooral in Limburg nog wat regen. Op andere plekken klaart het op en kan mist ontstaan. Morgen veel bewolking en kans op een bui. Maar aan de kusten ook wat zon. Het wordt zo'n 11 graden. Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Ja, zijn op de valreep toch nog aardig wat ongelukken gebeurd. Vooral in het zuiden. De meeste dagelijkse files zien we nog steeds rond Rotterdam. Het ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort veroorzaakt nu file voorknoop het Muidenberg 7 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. En ook aan de overkant op de rijbaan naar Amsterdam begint het nu flink vast te lopen. Op De A7 van Heerenveen naar Groningen. Na een ongeluk bij Drachten 4 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. De aanrijding in de dagelijkse file op de A15 veroorzaakt veel openthoud. Vanuit Europoort tussen Spijknissen en Pernis 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Van de A28 van Zwolle naar Hogeveen, voor Zuidwolde 6 kilometer, op een aanrijding. En de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Wierlingsbeek en Venraai, 5 kilometer. Maar daar is de weg weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Urcho Trudy van Rijswijk, ze was de hele dag in Reuver aanwezig. En het afluisterschandaal in de Verenigde Staten neemt steeds grotere vorm aan. Nu blijkt dat de CIA ook zijn eigen programma heeft. Straks Wessel de Jong hierover. We gaan hem bellen vanuit Washington. In Reuven zijn bij een gijzeling twee doden gevallen. Het gaat om de vermoedelijke dader en zijn driejarige dochtertje. Drama heeft de hele dag geduurd. Een uurtje geleden gaven de politie en de burgemeester een persconferentie. Burgemeester Petra Dassen sprak van een zwarte dag. U zult begrijpen dat het dergelijk incident enorm inhakt in onze gemeenschap. En wij zijn dan ook diep getroffen door de tragedie van dit incident. En we leven ontzettend mee met familie, nabestaanden, maar ook met omwonenden die de hele dag toch in een behoorlijke uitzonderlijke situatie hebben gezeten. Al snel werd duidelijk dat de man zijn dochtertje vasthield in een huis. Tot half één denkt de politie dat het drama goed zal aflopen. Maar vanaf dat moment krijgt de politie geen contact meer met hem. Politiechef Veldhuis. Ja, dat weten wij natuurlijk niet precies wat er uh, gebeurd is. Ik kan u alleen maar zeggen uh, wat de feiten zijn. En dat is dat uh, vanaf dat moment het uh, uh, contact tussen de onderhandelaars... Uh, en de vermoedelijke dader uh, niet meer tot stand komt. Wij, wisten, wij weten nog niet uh, hoe dat komt. Of de batterij van zijn telefoon leeg was. Uh, of dat hij uh, um, uh, niet meer met ons wilde praten. Waar op, dat moment, waar op dat moment geen aanleiding voor was om dat te veronderstellen. Of dat hij um, toen uh, echt gedacht heeft dat het einde nabij zou moeten zijn. Ik kan er slecht naar gissen, mevrouw. Want net daarvoor ging het eigenlijk goed. Hij had gezegd dat hij vond dat hij stom bezig was. Ja. Hij heeft aangegeven dat hij bezig was met een stomme streek, dat hij een stomme streek had uitgehaald. Eh, dat hij een half uurtje wilde om met de kleine te knuffelen om vervolgens naar buiten te komen. En daar wachtte nu eigenlijk op? Ja, hm. dat klopt. Er was een enorme politiemacht op de been. Heel veel en ook heel veel uh, uh, ziekenwagens en een traumahelikopters was enorm. Hoeveel mensen waren hierbij betrokken? Ik heb ze eerlijk gezegd nog niet geteld. Um, dat gaan we uh, natuurlijk nog wel doen. Maar de inzet uh, is erop gericht geweest om uh, alle scenario's die we hadden uitgedokterd uh, ook goed te kunnen uitvoeren. Daar heb je verschillende eenheden voor nodig en die zijn ook allemaal uh, en op tijd aanwezig geweest. Ik vraag het omdat ik op een gegeven moment dacht, er zit daar maar één man binnen. Waar, wat is er aan de hand dat er zoveel mensen op de been zijn, zoveel hulpverleners? Ja, maar je moet natuurlijk voor een binnenring zorgen. Je moet voor een buitenring zorgen. Je moet het personeel hebben wat uiteindelijk de inval, als ik hem zo mag noemen, doet. Er staan mensen te wachten die voor eventualiteiten en calamiteiten moeten optreden als mensen gewond zijn geraakt. Ja, je hebt allerlei zorg te doen. Ook in de richting van mensen die daar wonen. Uh, kort en goed, je hebt heel wat personeel van allerlei disciplines nodig om uh, deze ernstige situatie, want dat was het natuurlijk, het hoofd te kunnen, het, het hoofd te kunnen bieden. Ja, want u hebt op een gegeven moment zelfs geordineerd dat uh, mensen geassiseerd moesten worden om maar binnen te blijven. Wij moesten natuurlijk wel uitgaan van een situatie waarin iemand uh, vuurwapens, uh, een vuurwapen gebruikt heeft uh, en ermee dreigt. Uh, nou, men denkt, dat is uh, een zeer serieuze situatie en die hebben wij uh, in de driehoek uh, met de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Uh, uh, ja, vanaf het begin af aan uh, heel serieus genomen. Politiechef Veldhuis in gesprek met Trudy van Rijswijk. Daarna sprak Trudy ook nog met de burgemeester. Die was onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van de omwonenden. Op dat moment hebben we uh, vooral mensen gezegd van. kijk op uh, informatiekanalen die we hebben. Hè, via Twitter, social media, uh, et cetera. daar vooral zoveel, zoveel mogelijk zorgvuldige informatie geven. En ik denk. Gedurende de dag kun je natuurlijk niet de mensen continu brieven... over wat er allemaal aan de hand is. Maar daarom hebben we vanavond om zeven uur... een hele relevante bijeenkomst voor deze mensen... om toch ook een plek te geven voor een stukje nazorg. Het is een besloten bijeenkomst. Ja. Maar u hebt op een gegeven moment gezegd... Uh, allemaal binnen blijven bijvoorbeeld. Ja. Ja. En mensen konden niet terug naar hun huis. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe hebt u dat geregeld? Wat was het criterium? Het verzoek was aan mensen om binnen te blijven als ze in hun woning waren. Omdat het te maken heeft met een stukje preventie. He, dat je niet wil dat mensen zich uh, niet wetende in een gevaarlijke situatie... Beleven. Maar dat verzoek hebben we natuurlijk niet persoonlijk bij de mensen kunnen binnenbrengen. Dat is allemaal via de media en via onze informatiekanalen gebeurd. Het liefst zou je natuurlijk zelf de wijk inlopen en mensen geruststellen, informeren. Maar op zo'n dag als vandaag ben je natuurlijk op, op duizend plaatsen actief. En is dat uh, niet mogelijk geweest. Dus we hebben dat via de informatiekanalen proberen te doen, zo goed als mogelijk. En u hebt twee ringen gemaakt, een binnenring en een buitering. En ja. daar waren restricties van wat je wel en wat je niet mocht. Ja, de buitering, de mensen die wat verder weg wonen, die mochten uh, gewoon hun huis verlaten op een rust. Manier, daar is ook opvang voor geregeld en de mensen in de binnenring is echt gevraagd eh, via de media blijf binnen omdat bewegingen in die huizen ook de situatie eh, van een vermoedelijke dader zouden kunnen beïnvloeden. En als je dan het belang van het kind voorop stelt dan wil je dat niet en dat is best een moeilijke afweging want je vraagt mensen natuurlijk om behoorlijke tijd in een woning te blijven zitten en je kunt maar weinig informatie geven. Dus ik begrijp dat dat voor veel mensen hier ingrijpend is. Het is ook niet iets wat in onze gemeenschap veel voorkomt. Ik hoop ook echt dat, dat, dat dit incident blijft, want dit hakt er echt in. En dat ik weet en voel dat het voor de mensen ja, zo'n eh, gebeurtenis is geweest... Eh, die ze nog lang zal blijven heugen... hebben we vanavond direct dadelijk ook een bewonersavond... om daar ook aandacht voor te hebben. De burgemeester Petra Dassen was dat in gesprek met Trudy van Rijswijk. En weer komen er meer details naar buiten... over hoe de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten... aan hun telefoongegevens komen. New York Times die meldt dat de CIA ook zijn eigen programma heeft... en dat deze dienst zijn gegevens gewoon koopt... van een van de grootste telefoonmaatschappijen. Wessel de Jong. De CIA legt gewoon geld op tafel. Ja, de CIA doet het allemaal een stuk eenvoudiger. Die koopt inderdaad al die telefoongegevens. Ze hebben een contract met ATT, een grote Amerikaanse telefoonmaatschappij. En kopen gewoon voor 10 miljoen dollar per jaar, kopen ze die al die telefoongegevens. Nou, tot nog toe lacht natuurlijk. De focus natuurlijk op dat uh, National Security ja. Agency, hè? die NSE, die werkt met dwangbevelen bij die telefoonmaatschappijen om al die telefoongegevens uh, los te krijgen. Nou, nu uit dit verhaal in de New York Times blijkt dat het allemaal veel eenvoudiger kan. AT&T werkt gewoon geheel op basis van vrijwilligheid samen met die CIA. Maar maar maar vrijwilligheid ja, 10 miljoen. Ja, nou ja, dat is, maar dat hoeven ze natuurlijk niet te doen. Uh, maar goed, ze gaan natuurlijk, uh, op, hoe dat precies dan in zijn werk gaat, dat bevestigt AT&T natuurlijk niet. En de CIA trouwens ook niet. Geeft daar nee. verder geen commentaar op dit maar verhaal. Maar weten ja, dat we, spreekt bijna vanzelf. Ja, maar weten we wel, Wessel, uh, wat ze dan uh, in handen krijgen? Wat voor gegevens? Nou, het gaat in principe om het verkeer tussen buitenlanders, in of buiten de Verenigde Staten. De CIA mag geen, geen Amerikanen onderzoeken. Maar natuurlijk, als ze verdachte Amerikanen tegenkomen, dan roepen ze de hulp van de FBI in. Die gaan dat dan onderzoeken. Maar op zich, het zouden hele verschillende programma's zijn. De NSA en de CIA werken heel anders. Zeg maar, de NSA is traag, de CIA is heel snel. De NSA haalt echt af alles binnen en gaat dan eens rustig analyseren op zoek naar die verdachte patronen. Dus die CIA veel gerichter hè, onderzoekt dat verkeer tussen die buitenlanders. Maar misschien het grootste verschil is wel, de CIA kan natuurlijk direct ingrijpen. Die hebben overal agenten natuurlijk in het buitenland, hè, geheime agenten en kunnen dan als ze iets zien, kunnen ze ook echt ingrijpen. De NSA heeft dat niet. En dat, dat verschil, dat is het belangrijkste verschil, dat zou die verschillende programma's rechtvaardigen. Ja, nou is dit Amerika. Uh, maar we weten dat alles wat in Amerika gebeurt uiteindelijk ook naar Europa overkomt, moeten we ons zorgen gaan maken? We moeten ons zorgen maken omdat AT&T in principe van plan is om Vodafone over te nemen. Dat is een Europese telefoonmaatschappij. En dan komen natuurlijk die praktijken opeens een heel stuk dichterbij. Want AT&T moet je niet vergeten, dat heeft wel een hele historie. In de Bush-jaren hebben ze de NSE toegestaan om allerlei ja, afluisterapparatuur zeg maar, te plaatsen in hun installaties. Nou, Ook in die tijd waren er AT&T-technici allemaal embedded bij de FBI op zoek naar drugshandelaren, op zich een mooi programma natuurlijk. Maar uit al die verhalen blijkt natuurlijk wel dat de AT&T als het ware een draaideur heeft met die veiligheidsdiensten. En daar moeten we eens ons in Europa toch van bewust zijn als we zaken met ze gaan doen. Dankjewel, Wessel. Wessel de Jong was dat vanuit Amerika. Dan naar Nederland. De burgemeesters van de vier grote steden roepen namelijk de politiek op... om uitgeprocedeerde asielzoekers weer op te vangen. Burgemeester Van der Laan, die is van Amsterdam, Die vroeg de Tweede Kamer... en dat deed hij ook namens Rotterdam, Den Haag en Utrecht... om die opvang mogelijk te maken. Nu mogen gemeenten dat niet en dat leidt tot inhumane toestanden... betoogde Van der Laan tijdens een hoorzitting over het asielbeleid. Wat we willen is dat er in ieder geval een oplossing komt voor die groep mensen... En wat we bieden is dat we daar als gemeente bij kunnen helpen. Wij zijn de werkvloer die... Uh, nauwe verbindingen heeft met maatschappelijke instellingen. Ik kan het voor bijvoorbeeld Amsterdam zeggen, het leger des Heils... Uh, HVO, Querido. We hebben de diakonie, die heeft zich enorm ingespannen voor deze groep. We, we zitten dicht bij de medische voorzieningen. We kunnen helpen. Maar het, het kan pas als het mag. Zie wat we net bespreken over het bestuursakkoord. En het kan pas als het Rijk ons wel helpt. Want uiteindelijk gaat het hier om die bewuste nationale verantwoordelijkheid die wij dan helpen uit te voeren. De redenering is altijd geweest... zolang je asielzoekers onderdak biedt, gaan ze nooit weg. U houdt hier een ander verhaal. Op welke manier klopt deze redenering niet? Dat is uh, gebleken allerlei onderzoek. En uh, bij mij is het uh, inzicht ontstaan dankzij vluchtelingenwerk. U weet, die heeft al die mensen bij ons onderzocht. En ook dat onderzoek op tafel gelegd. Maar ook in, bij deze mensen weer gezien... Als mensen terug moeten, maar in de illegaliteit op straat leven... dan zijn ze in het dagelijks leven bezig te overleven op straat. Waar slaap ik vannacht? Waar slaap ik morgen? Hoe kom ik aan mijn eten? Hoe kom ik aan mijn, mijn kleding? En dan is er niet alleen geen ruimte om te denken... Hé, hey, wat zou ik moeten doen om terug te keren? Wat, wat voor cursus kan ik doen? Hoe kom ik aan mijn geld om dat te doen? Etcetera. Maar eindeloos opvang bieden, is dat dan wel de weg terug naar het thuisland? Maar ik zeg toch helemaal niet dat je eindeloos opvang moet bieden. Ik zeg, je moet een situatie hebben waarin mensen genoeg rust en in hun hoofd hebben... om aan die terugkeer te werken. Dat kan bijvoorbeeld een periode van zes maanden zijn. En in die zes maanden moet het lukken vanuit rust... om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Is dat effectiever? En, ja, dat, dat is effectiever... Dat is één ding. En tweede is, door die uitspraak van Europa lijkt dat ook juridisch verplicht te zijn voor Nederland. En mag ik tenslotte zeggen, maar wat je, waar je misschien eigenlijk mee moet beginnen, is het ook niet humaner op die manier. U refereert aan die Raad van Europa, die zegt er moet kleding komen, onderdak, eten voor vluchtelingen, niemand meer op straat. Kunnen we daar nog omheen? Nou ja, dat is een, de, de eerste reactie van de staatssecretaris was dat het geen bindende uitspraak was. Maar ik denk dat hij net zo goed als ik weet dat dit voor advocaten een flinke wind in de rug is om het bij de rechter voor elkaar te krijgen. Zo gaat het vaak met juridische ontwikkeling. En dan is mijn pleidooi... Uh, waarom de juridische scherpte kiezen van er tegen in te gaan. Waarom het niet incorporeren in je beleid... en te zorgen dat je, uh, dat je snel met elkaar oplossingen vindt. Bedrijft u nou als burgemeesters partijpolitiek? Als burgemeesters? Hoe komt u bij het woord partijpolitiek? Wij worden elke dag geconfronteerd met dit laatste stukje. En wij zien dat niemand het uh, kan oplossen... Vindt u het dan vreemd dat wij een pleidooi doen om dat op te lossen? Burgemeester Van der Laan was dat. In gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Wijnand, het staartje van de file is toch wat onrustig. Ja, verneinig met nogal wat aanrijdingen. Vooral op de A1, daar ging het mis bij knoopend Muidenberg richting Amersfoort. Er zaten inmiddels 7 kilometer file, er is maar één rijstrook open. Ook een aanrijding met diverse personenwagens op de A7 van Heerenveen naar Groningen... voor de afrit Oosterwolde bij Drachten, 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook blijft over... En de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen, 5 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. In Spanje zorgt de vrijlating van ETA-gevangenen voor veel onrust. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde twee weken geleden... dat Spanje ETA-leden moest vrijlaten. Van die gevangenen was de straf verlengd en dat mag niet. De eerste ETA-leden zijn al vrij... en het Hooggerechtshof Rechtshof beslist morgen of er meer leden vrijkomen. Allemaal tot ongenoegen van slachtoffers en nabestaanden. Correspondent Jessica van Spengen. die reist af naar Baskeland... waar de ETA jarenlang op bloedige wijze heeft gevochten voor onafhankelijkheid. Meisjes rennen achter elkaar aan, spelen tikkertje. De jongens zijn aan het voetballen. Een schoolplein aan de rand van Erenteria. Door het hek zie ik twee leidsters. De Basken zijn niet zulke praters en al helemaal niet over dit onderwerp. Ja, er zijn hier verhalen aan beide kanten, zeggen ze. Als ik beide kanten wil horen, moet ik naar Bar Reina. Erenteria, het is een dorpje in Baskenland, 40.000 inwoners. En er is hier veel gebeurd. Aanslagen, mensen vermoord door de ETA. Maar ook razzia's op ETA-leden, familieleden, vrienden. Die hebben ook het recht om vrij te komen. En zo niet, dan moeten ze hun straf in ieder geval dichter bij huis kunnen uitzitten. Het is de straat parallel aan zijn kantoor in San Sebastiaan. Ik loop met Ruben Mujica, advocaat. De staat die ...opochtend in een árbol Mijn vader Waar die fiets daar tegen die boom staat... ...daar is zijn vader vermoord door Eta-leden. U kijkt echt niet naar die plek, hè? Nee, nee, nee. Hij aan de hoogte van de Hij wijst wel naar de plek, maar hij kijkt de straat niet in. Hij blijft me strak aankijken. Zijn vader werd vermoord in 1996. Hij is nooit meer deze straat ingelopen. het. Ja, hij vraagt of ik genoeg heb zo. Hij wil de straat niet inlopen. En dit is het kantoor van Ruben Moeghica. Hier hangt ook een grote foto van zijn vader. Er liggen hier dossiers opgestapeld, maar ook een gedenkplaat in memoriam. Vijftien jaar lang had Ruben Moeghica zelf ook beveiliging. Dat is nu voorbij... Het geweld is afgelopen, zegt hij. Eta is verslagen. En ik blijf zeggen wat ik denk. Met één verschil. Ik heb geen beveiliging meer nodig. Maar het idee dat de mensen vrijkomen, dat ziet hij niet zitten. Hij praat boos. Hij moet af en toe flink slikken. Het kan zijn dat ik de moordenaar van mijn vader op straat tegenkom. Als advocaat ben ik voor het naleven van de wet... Maar in dit geval. Is de niemand wil toch de straat delen met een seriemoordenaar. Toch maar eens langs in bar Rijna in Eventeria. Er willen niet veel mensen iets zeggen, maar de barman wel. Ja, wij vinden dat gevangenen het recht hebben om vrij te komen, wat je ook hebt gedaan. Je hebt toch rechten? Maar dit is wel een cruciaal moment, hè. ETA heeft de wapens neergelegd, nu komen de eerste gevangenen vrij. Wat gaat er gebeuren? Met kleine middelen heb je hier eigenlijk al een oplossing. De uitspraak dat Spanje de gevangenen niet langer mag vasthouden is er al eentje. Ja, en de volgende stap zou kunnen zijn dat gevangenen die nog vastzitten overgeplaatst worden naar Baskerland. Dichter bij hun familie. En dan moeten zij, en daarmee bedoelt hij de ETA, definitief de wapens inleveren. En dan hebben we nog maar één mogelijkheid en dat is met z'n allen vooruit. De reportage was van Jessica van Spengen. In Eindhoven is er een noodverordening van kracht... in verband met de wedstrijd van PSV vanavond tegen Dynamo Zagreb. De gemeente is bang voor de fanatieke aanhang van de Kroatische club. Josephine Trehi, ik hoor wat geluiden op de achtergrond. En ik heb jouw Twitter gezien, foto's staan erop. Het supportershome heb jij bereikt hè, van uh, PSV. Maar ja. het is nog niet echt vol, zo te horen. Dat oh. valt tegen, ze zijn hier sowieso uh, een beetje teleurgesteld. Kees is de beheerder. Hallo. Ja, de voordeuren dicht. Onze vaste kern, de mogen gewoon niet binnenkomen. Wat ik heel erg vind, ja, je ziet het zelf, het is, het is bijna leeg. Ik begrijp het wel wat de gemeente Eindhoven wil maar, en de politie. Maar ja, zoals je ziet, er is eigenlijk weinig aan de, aan de hand op straat. En, ja, de mensen dan allemaal aan de deur te trekken en te douwen, ze willen graag binnen. En, uh, het kan gewoon niet. Je kunt alleen maar vanuit het stadion naar, naar binnen. Ja, helaas. Het moet helaas zo zijn deze keer. Dus uh, ja, ik hoop dat ze van leren ook. Ja, allemaal. Ik loop even hier, want hier zitten wel wat supporters. Twee dames aan het tafeltje. De PSV-shells om? Ja. Altijd, hè. Altijd. Je moet zorgen dat het zichtbaar is voor welke club je bent. En vanavond extra trots? Uh, nou, hopen we hopen... Hopen wel we ja. dat we winnen. Dat we zullen winnen. Vindt u ervan dat het zo'n beladen wedstrijd is geworden? Uh, nou, ik, ja, ik vind het eigenlijk gewoon uh, jammer voor de stad Eindhoven gewoon. Omdat nou heel veel mensen die niks om voetbal geven eigenlijk... ook gestraft worden dat PSV Europees speelt. En dat is niet altijd uh, even terecht, vind ik. En twee weken geleden mochten jullie niet daar ja. naar Zagreb? Ja, dat is jammer. Hadden ze beter andersom kunnen doen. Daar Zagreb uh, niet uitwedstrijden mochten spelen. Of medische porters, En wij wel daar naartoe. En dat is jammer, want daar hadden we dit niet gehad. Heb je nog overwogen om niet te gaan? Nee, nee, nee. nee. Je steunt altijd je clubje steunen. En uh, bij alle thuiswedstrijden gewoon van de partij, ongeacht wat er gebeurt. Hoe lang komt u al? Ik al ongeveer bijna 50 jaar. <laughs> en altijd zonder mannen? Nou, niet altijd zo geweest. Maar uh, uh, de laatste jaren gaan wij samen, mijn dokter en ik. Een harde kern. Nou ja, hier naast jullie een tafeltje met... Uh, wel Hoeveel, hoeveel jongetjes hebben jullie bij je? Veertien. Voetbalhelft al? Ja, negen kinderen en vijf begeleiding. Ja, de, de grote mannen aan het bier. Heeft u nog even gedacht om niet, de jongens niet mee te nemen? Omdat het vanavond toch een beetje een beladen wedstrijd is? Nee, de jongens hebben een prijsje gewonnen met een weer En een kaartje gekregen. En ze dus hebben behoren gewoon naar het voetbal te gaan. En dat behoort ook te kennen, vind ik, in elke stad waar ook. Dus kon gaan. Niet bang voor problemen? Nee, er gebeurt niks. nooit Dus ze hebben het goed in de hand, denk ik, in Eindhoven. Oké, succes jongens. Ik loop nog even snel hier naar de bar. Want hier zijn uh, de die-hard fans helemaal in tenue, hè meneer? pet, Jazeker. En een sjaal, en een shirt, en ja. een biertje. Ja, dan is het goed, hè. Heeft u er zin in? Ja, tuurlijk. Wat vindt u ervan dat vandaag die strengere regels zijn? Ja, dat is terecht dat ze zo uh, baldadig zijn. Maar uh, dan kunnen wij... Tenminste, van ons bier te genieten, hè. Ja. Zonder problemen? Zo, so, zo so is het. Wat gaat het worden? Een overwinning, uh, uiteraard, hè. Hoeveel? Uh, 3-1. Tenminste... Tenminste, dat verwachten we dus. Berg 3-1. Positieve stemming hier. Nou, het is een mooie stemming. Eerder hoorden we al uh, fans uh, van de tegenpartij, zou ik maar zeggen, die zeiden 0 tegen 2. Ik, ik moet nog vooral even denken aan die twee dames. Bas, uh, Want Bas Tegler gaat vanavond het verslag doen. Die komen nog uit de tijd van Willy van der Kuilen en Koen Dille. Nou, die doen niet mee vanavond. Dat is een ding wat zeker is. Ik weet niet of dat zeker is. <laughs> Ik heb de opstelling nog niet gezien. Nee hoor. Oh, dat... die doen inderdaad niet mee. Nee. Nee. Uh, er zitten in die opstelling... Oh, je wou wat vragen? Dat mag ook hoor. Ja, nee, ik wou even doorgaan op, op die uitslag. Althans de voorspellingen van, van de fans. 3-1. Wat, wat, wat wordt het vanavond? Uh, valt daar iets over te zeggen vooraf? Uh, nou, zoals altijd valt daar niks over te zeggen. Maar ik vind 3-1 geen gekke voorspelling. Omdat uh, Dynamo Zagreb denk ik toch wel... Uh, het zwakke broertje zou kunnen zijn in deze pool. De wedstrijd twee weken geleden in Kroatië 0-0. Daar was niet zo heel veel aan. Hoewel Zagreb wat betere kansen kreeg uiteindelijk maar toch. Ik denk dat PSV onder normale omstandigheden thuis beter zal moeten zijn. En dan vind ik 3-1, maar ook met nadruk op die 1. Want PSV heeft toch wel vrij veel tegengoals goals de laatste weken. Geen hele gekke uitslag eerlijk gezegd. Ja. Ja, PSV gaat er wel voor. Want we weten nog allemaal vorig jaar dat op een gegeven moment PSV de Europa League uh, liet schieten. Ja, het gekke is dat je dat nu weer ziet aan de tegenstander van AZ. Hè, die met 14 mensen naar Nederland gevlogen komt. En denkt dat zal allemaal wel. PSV neemt het nu wel heel serieus. Dat betekent dat iedereen die kan spelen ook speelt tenzij er echt een verhaal achter zit. Nou, dat verhaal zit bij Rekik, die lang geblesseerd is geweest... afgelopen weekend weer speelde, maar nu wel rust krijgt en dus niet speelt. Dat betekent dat Hendricks weer naast Bruma staat achterin. Schaars die viel afgelopen zaterdag tegen Pexvolle al heel vroeg in de wedstrijd uit... met een blessure waarvan we toch allemaal dachten, die is heel vervelend... maar dat valt blijkbaar mee, want hij speelt gewoon. En voorin, in de punt van de aanval, krijgt Lokadia de voorkeur boven Mattafs. En voor het overige blijft het eigenlijk allemaal wel staan. Maar PSV doet bepaald geen concessies en komt gewoon met uh, de best beschikbare elf. Goed, vanavond vanaf zeven uur op deze zender doe jij verslag. En om negen uur dan speelt uh, AZ tegen Shakhtar Garangandi en, uh, en die haaltkamp doet daar uh, verslag van hier op deze zender. En u kunt vanaf nu, oh, voor een paar minuten, gaan uh, meediscussiëren. Natuurlijk met Joost, uh, afdeling roeptoeteren, zeg je zelf altijd. Joost, Zeker. waarover ga je roeptoeteren? Absoluut. Je toeteren, nou, ik moet je zeggen Bert, een beter bruggetje... dan wat jij mij nu voorschoudt, is er gewoon niet. Weet je wat mijn eerste zin is in de introductie... die ik was van plan was voor te lezen? Vertel. Om zeven uur begint de wedstrijd PSV tegen Dynamo Zakenrep. Ja, dat klopt. En dat klopt, dat had ik niet meer hoeven zeggen... Uh, maar wat meer het probleem ermee is... want ik zoek natuurlijk altijd even een probleemsituatie op... in dit mooie programma... dat is dat er een noodvording ook eens afgeven. Nou, dat hoorden we ook al. Precies. Uh, vanwege de komst van die Bad Blue Boys. Ik vind het zo'n mooi ja, term. Het zijn verschrikkelijke mensen. want Ze hebben geloof ik heel veel geweld op een kerfstok. Maar dat zijn de grote hooligans uit Zagreb. Bad Blue Boys, zo heten ze. Ze hebben er zin in. Dat bleek al veel eerder. Uh, jaren voor ons hebben ze behoorlijk wat dingen af zitten breken. En ze zullen er zeker alles aan doen... om na afloop van de wedstrijd vanavond Bad uh, de boel te verzieken... Gisteravond, hoef ik jou niet te vertellen... zagen we al genoeg ellende op de Dam in Amsterdam... naar het gezellige potje Ajax-Celtic. En ik heb als stelling... stop er maar gewoon mee. Ja, niet met het Europa-voetbal, maar wel met de uitsupporters. Geen... Zij trouwens ook al een mevrouw in jullie reportage. Zij ze ook al, ja. Zij ze zelf, geen uitsupporters meer toelaten. Gewoon alleen met thuispubliek spelen. Het is dramatisch, radicaal... en wel effectief, denk ik... om het supportersgeweld tegen te gaan. Het is mijn mening... Vindt u mij te radicaal? Of vindt u dat ik er ook wel gelijk in heb dat we er klaar mee zijn? Meld u zich bij, met, met uw reactie bij mij. Inderdaad, op Radio Toeter. We zijn geopend door 0800 1121 Bert 1121. Dat is het nummer van Radio 1. Plaats je tweet op hekje eens of hekje oneens. En hou je verstand dus op één. Tot zo bij Avondspits. Deukje? Ja. Ja. Welk deukje?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 Radio 1, het NOS-journaal. Hulpinstanties kenden het gezin uit Reuver... waarvan de vader vandaag bij een gijzelingsactie... zijn dochter doodde en zijn ex-vriendin beschoot. Hij was bekend bij de politie van een veroordeling in 2005. De man pleegde bij de gijzelingsactie van vanmiddag zelfmoord. Toen agenten tegen drie uur het huis binnenvielen... vonden ze de lichamen van de man en het meisje. De belastingtarieven voor de hoogste inkomens gaan de komende 20 jaar in stapjes omlaag. Het was al duidelijk dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat wil. En vandaag noemde minister Blok het voorstel verstandig. De maatregel is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het aandeel Twitter is op de beurs van New York meteen na de opening omhoog geschoten. De openingskoers was ruim 45 dollar. Bijna 20 dollar meer dan waarop Twitter het aandeel zelf had vastgesteld. En automobilisten die in het buitenland een overtreding begaan... kunnen steeds vaker een boete uit dat land verwachten. Dat komt door een versoepeling van de regels door de EU. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken doen er niet aan mee. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Met Marco Verhoef. In het zuiden van het land valt nog steeds regen en in Limburg duurt het tot zeker de tweede helft van de nacht voordat het ook daar droog wordt. Maar aan het eind van de nacht moet het dan in een groot deel van het land toch echt over zijn met de neerslag. Het blijft wel aan de bewolkte kant en als het even opklaart kan er vannacht nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 5 graden in Groningen, 8 graden in het zuiden van het land. Dan wordt het morgen uiteindelijk een graad of 11. De bewolking zal een groot deel van de dag de overhand hebben. Eerst kan het ook nevelig zijn. In de kustprovincie breekt de zon wel af en toe door, maar ja, daar is dan ook wel weer kans op een enkele buis. Dat niet al te veel wind. Zaterdag neemt de wind toe, er komt geleidelijk ook meer bewolking, in de ochtend nog wat zon, daarna van het zuidwesten uit weer buien, regen. Dat gebied is zondag weer voorbij, dan is het weer op een enkele bui na droog met af en toe wat zon. Het blijft in het week einde 10 graden en ook na het weekend is het wisselvallig. ANWB ah, nee, Verkeersinformatie. Zo aan het eind van de avondspits zijn er nogal wat ongelukken gebeurd. De meeste dagelijkse files zijn nu wel vrij snel aan het oplossen... maar niet daar waar die aanrijdingen waren. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Dat staat bij Muiden 5 kilometer. De weg is wel weer vrij. De andere kant op tussen Blarikum en Knoop het Muidenberg 7. Een ongeluk bij Drachten veroorzaakt file op de A7... van Heerenveen naar Groningen tussen Beetsterzwaag en de afrit Oosterwolde 6 kilometer. Zijn er nu bezig met technisch onderzoek... en daarvoor is de rijbaan nu tijdelijk helemaal dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En nog een aanrijding in de dagelijkse drukte op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Er staat tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 10 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geen supporters meer sturen naar uitwedstrijden. Ja, je beste onderbuikadres op Radio 1 met verkeer van rechts en links. Hier is Avondspits verzocht door WNL. Bel WNL. 0800 1121. Ja, Goedenavond, voetbalhooligans uit Schotland schopten... en sloegen gisteravond acht agenten het Amsterdamse ziekenhuis in. De Dam zat, zag er vanochtend uit als een vuilnisbelt. Ieder jaar wordt de belastingbetaler voor vele, vele miljoenen aangeslagen... met dank aan losgeslagen voetbalsupporters... die elkaar vlak voor en na de wedstrijd opzoeken. Minister Opstelde van Justitie ziet er inmiddels vanaf... om de politiekosten door te berekenen aan de voetbalclubs. Dus wij allemaal mogen de schade van deze totaalidioten blijven betalen. Betalen. Maar ik ben er wel klaar mee. Stop met het uitpubliek. Geef het stadion terug aan de thuissupporters. En laat het weer een decor zijn van de echte liefhebbers. Van vaders met hun zonen die van een mooie pot genieten. Terug naar de familietribunes. Geen politiepaarden, charges of afgelastingen door de burgemeester. Nee, ik zeg geen uitsupporters meer bij voetbalwedstrijden toelaten. Wel, WNO. 0800 1121. Welkom, welkom bij uh, Radio uh, Roeptoeter... U kunt meetoeteren, doe dat op 0800-1121-1121. Gratis lijn, dus dat komt goed. Uh, alles op kosten van de belastingbetaler, zeg ik maar. Het is een volle bak. Aan ah, met Marcouch, meldt zich straks. En Han Busker, die is voorzitter van de Nederlands Politiebond. Uh, die komt ook bij de show. Langs, u kunt uh, uw mening ook geven op Twitter. je eens, je oneens. Harry Sim zegt Eerdmans, oneens. Politie lokt geweld uit, dat vinden ze heerlijk. En Dirk-Jan Boes zegt ook, je eens. Gewoon een vorm van pure welvaartsziekte, verpakt. Wat zegt hij nou? Een zucht, Vernielzucht, sorry, ik kon niet goed lezen. Die, uh, we moeten stoppen. Uh, ja, in Eindhoven is dus de noodverordening van kracht... voor de wedstrijd zometeen. PSV Dynamo Zagreb. PSV vreest de bad blue boys van Dynamo. Ultra fanatische supporters die schreeuwen en zingen... De hele wedstrijd steken vuurwerk af. Maar dat is niet erg. Ze staan vooral bekend als zeer gewelddadig. Dat lieten ze zien in 2007, 2009, 2011. Toen het in Amsterdam tot grote rellen kwam. Waarbij supporters van Dynamo betrokken waren. Er wordt rekening gehouden met honderden aanhoudingen in Eindhoven. Um, ja, zegt u maar. Wat vindt u van mijn mening? Geen supporters meer bij uitwedstrijden toelaten. Gewoon alleen thuispubliek. Het is, het is vrij drastisch. Thijs Kwaks belt uit Maasbrug in. Goedenavond Thijs. Goedenavond uh, Joost. Welkom. Ik, welkom. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Geen ja. supporters meer bij uh, uh, uitwedstrijden. Ja. Ik vind het uh, ongeoorloofd. Vind... En onge wat er gebeurt in ja. Amsterdam straks weer misschien. Dat. Nee, ik ben het helemaal met de stelling eens. Uitwedstrijden alleen met eigen publiek. Okay. Goeie supporters. Thijs, ik ben blij met je mening. Ik vind het zelf vrij ver gaan. Dat doe ik wel vaker hoor. Daar gaat, daar gaat het niet om. Maar het is best dramatisch. Want je, je, je moet dan wel eerlijk zijn dat je dus ook de goede uit supporters zijn. Gelukkig niet allemaal hooligans tegenhoudt bij een leuk wedstrijdje uit. Maar ja, dat is wel de prijs die we ervoor betalen met z'n allen. Wat moeten we anders doen? Bram zegt, oneens, dat maakt het voetbal kapot. Zonder uitsupporten is er geen goede sfeer meer tijdens de wedstrijd. Daarna moeten ze wel normaal doen, vind ik. Ja, dat zijn we met elkaar eens. Peter zegt, van, van Gerven, Peter van Gerver in de USA. Door de afstanden altijd alleen maar thuispubliek. publiek. Het is gezellige wedstrijden in elke sport. Ja, daar weten ze wel hoe ze een sfeertje moeten maken. Michael Dijkman uit Hilversum... Hallo, goedenavond, Michael. Michael, um, ja, volkomen mee eens. Heel goed idee. Helemaal doorvoeren, heeft alleen maar voordelen. Want het kost uh, de gemeenschap en de overheid uh, ontzettend veel geld. Dat bespaar je er dus ja. in één keer mee. Dat is een hele mooie, ik zou ook voorstellen. Uh, ten tweede, natuurlijk krijg je veel leukere wedstrijden dat je met je kinderen zonder risico's naartoe kunt gaan. Ja. En ten derde, gewoon iedere club uh, voor de investering een groot scherm neerzetten. En de thuispubliek uh, thuis uh, naar de uitwedstrijd laten kijken als Kijk. faciliteit. En dan ben je dat Michael, dat is een leuke. Gewoon op het Dorpsplein een, een scherm. Ja en, ja. en het scheelt ook kosten aan, aan al het heen en weer gereis. Ja. Precies, dat voorkom je ook. Uh, ik kijk, ja. wat zeg je tegen mensen die bij mij ook zeggen... Joost, je bent gewoon aan het overdrijven. Want daarmee pak je het echte probleem niet aan van de hooligans. Je, je, je, je maakt eigenlijk andere mensen de dupe... Wat? Nou, ik, ik, ik, ik vind, ben het daar helemaal niet mee eens, ik vind het juist heel erg goed. Het, het, je gaat uit van het, het, het voordeel van degenen die ervan uh, willen genieten. En, uh, en je beperkt eigenlijk degenen die het willen versteren. Ja. En, uh, nou, en, en, en daarom vind ik die stelling. Ik, ik denk dat we zover inmiddels zijn dat je gewoon gewoon dingen moet gaan doen, want dit schiet gewoon niet op. Nee. En uh, zoals het nu gaat, het is dus een beetje half wel, half niet. Dat vind ik dus ook. Gewoon, ja. Klaar. Ja, Michael. Ik ben het helemaal met je eens. Zeker. Met jou, dus nou, dat klinkt ook goed hoor. Maar vanavond zeker, dankjewel. Michael Dijkman ja. uit Hilversum. Ja, wel. Hey, fijne avond, ja. dankjewel. Ja, Het punt is ook, luister het wordt veel veiliger en gezelliger. Ik ga met mijn zoontje toevallig zonder naar het voetballen. Maar dan denk je toch, als er dan weer die uitsupporten wat, wat gebeurt er na afloop? Je bent toch aan het denken van, is dat eigenlijk wel wel verstandig? En als het alleen maar uh, in dit geval de Feyenoorders zijn... dan voel ik me daar toch een klein beetje beter bij. Gert Gering zegt helemaal mee eens. Was in Eindhoven en zag overal ME. Het is maar voetbal. Dus een hekje eens op mijn stelling, geen... Uit supporters meer. U kunt meedoen. Ik ga uh, naar Ahmed Makoes. Mm, die hangt op lijn 5. Goedenavond, Ahmed. Ja, goedenavond. Ahmed. Ahmed, moet, moet ik het wel goed zeggen. Ah, Ahmed. Uh, in ieder geval Makoes. Um, dat klopt. Je bent oud politieman. Dat zeggen we er altijd even bij. En uh, Tweede Kamerlid nu voor de PvdA. En woordvoerder ook voetbalzaken. Hè? Um, nee, dat, ja, dat, dat ja. is mijn collega Chert van Dekken. Uh, maar ik doe de openbare orde kant. Zeg maar. Precies. Nou, daar hebben we het ook over vanavond. Nou, ik zeg, Ahmed... Om eens duidelijk, uh, te duidelijk met duur en Huisvallen... ...we hebben een stuk minder problemen als de uitsupporters ...gewoon niet meer mee mogen. Ja, kijk... Uh, uh, ...meneer Eertmans. Als je, ...als je helemaal geen supporters hebt... ...dan, uh, dan heb je natuurlijk inderdaad rust. Uh, maar dat is niet het feestje wat je wil organiseren. Uh, we moeten daarnaar... ...dat we de hooligans uh, uitsluiten. Dus mm -hmm. de vandalen, de geweldplegers... ...die moeten we uitsluiten... En die, die, die moeten zowel, uh, laten we zeggen, uh, uh, uh, bij de thuiswedstrijden als bij de uitwedstrijden uitgesloten worden op het moment dat ze mis, zich misdragen. Maar, maar je moet voorkomen ja. dat uh, goede supporters, en dat is echt de overgrote meerderheid van de voetballiefhebbers, is gewoon een positieve, vrolijke supporter dat die de nee, dupen worden nee, van deze ik. hooligans. Maar wat ik wil zeggen, als je nou inderdaad een groot scherm neerzet in het eigen stadion. Dan denk ik dat een hoop supporters zelfs blij zijn dat ze niet in zo'n benauwd busje weer helemaal naar de andere kant van het land moeten gassen en weer terug s avonds Dat ze dus gewoon de wedstrijd ook meemaken. Maar dan via het scherm dat is toch een prima oplossing. Maar ik, ik neem aan dat we willen dat we de problemen aanpakken. Dus dat we de vandalen en de geweldplegers uitsluiten. Je wil toch niet die um, supporters die eigenlijk gewoon genieten van dat voetbal... en ja. die eigenlijk ook dat voetbalfeest nee, maken... Tuurlijk. dat je die ook de dupe laat worden nee, van, dat... uh, van een maatregel. Dus on, ons doel is um, uh, de hooligans aan te pakken. En, en we hebben okay. daar nu uh, een, een voetbalwet uh, in de maak. Nou vertel eens, te... want hoe ga je dat doen? Want eerlijk gezegd, ik loop ook al een tijdje mee en dan denk ik... Nou... Het lukt toch niet echt, ook niet met al die aanscherpingen van meldplicht... en we moeten een, een stadionverbod... Ja, maar en... dat, doen we, dat doen we nog allemaal niet goed genoeg. Dus dat moet beter. En daarom is uh, mijn collega Tjeers van Dekken beter met die voetbalwet... om bijvoorbeeld een meldingplicht inderdaad uh, te, te hebben. Om uh, bijvoorbeeld een, een landdurige uh, stadionverboden te hebben. Levenslang. Soms gebiedsverboden. Ja. Uh, maar er zit ook bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, uh, een uitreisverbod in. Wat, wat is uh, dan... dat? Nou ja, dat je bijvoorbeeld... nou ja, Eigenlijk wat je zegt, maar dan alleen voor de hooligans. Dus dat die buitensupporters, zeg maar, dus niet... Dus dat uh, uit mogen? Ja, dat, dat die dus niet, niet mogen uitreizen. Dus uh, we hebben nu bijvoorbeeld een aantal supporters uit uh, Zagreb. Nou, als daar types tussen zitten die zich mee gedragen hebben... en nou. die, als zodanig bekend zijn... ja, dan moet je die ook gewoon niet laten reizen. Die moeten zich nee. dan op dat lokaal politiebureau melden. Ik las volgens mij zelfs dat er 200... Tussen zitten met een stadionverbod in Zagreb. Ja, wij moeten dus regelen dat uh, met, met, uh, met de Europese landen, dat dit soort figuren, die uh, alleen maar op uit zijn om uh, eigenlijk geweld en, en vernieling uh, te plegen, die zijn helemaal, niet, dat zijn helemaal geen voetballiefhebbers. Nee, dat ben ik. Precies, ze hebben moeten ook geen kaartje. Dus niet mogen dat is ook, ja. Die moeten dus mogen Die moeten dus een verbod krijgen om deze kant op te komen. En als ze zich hier in Nederland misdragen, dan uh, kunnen we ook uh, uiteindelijk zeggen van je komt dat land sowieso niet meer binnen. Maar wat is het van de gekken dat we nog steeds niet hebben geregeld blijkbaar, want dat noem jij met die nieuwe voetbalwet, dat... dat dat de hooligans zich moeten melden op het bureau tijdens de wedstrijd. Maar dan wel het bureau van politie in de stad waar ze zelf wonen. Dat is ja, nog steeds niet geregeld. We hebben natuurlijk wel de afgelopen jaren behoorlijk wat maatregelen gekregen. Voetbalclubs investeren ook ontzettend veel om ellende te voorkomen. Er wordt, ik was niet zo lang geleden bijvoorbeeld bij, um, um, bij Vitesse. Uh, als je ziet hoeveel clubs uh, ondernemen om een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld uh, een feest te laten zijn... Ja. dan zijn dat allemaal positieve ontwikkelingen. Er wordt steeds beter gewerkt, informatie uitgewisseld. Dus we weten steeds preciezer wie de ellendelingen zijn. Nou ja, En die rotzakken. Die moet je aanpakken. Maar waarom zou het geen feestje kunnen zijn als je alleen thuis publiek hebt? Dus, nou ja, goed, kijk, ik, ik kom er niet vaak, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik was afgelopen <lacht> um, weken bij uh, Vitesse en ik dacht Groningen. En dan is het toch een beetje saai als, als alleen uh, de Vitesse supporters kunnen juichen. En, de, uh, en, uh, uh, ja, en dat andere vak eigenlijk minim bezet. Dat, is. Ja, je weet niet eens meer goed waar je was volgens mij. <lacht> maar, ja, <lacht> nou, ja, ik ben niet zo'n zo uh, voetbalfan. Nee, uh, uh, maar yeah, ik vind het wel either. belangrijk yeah. dat, dat we dat voetballen. Want dat heeft echt wel een betekenis voor onze samenleving. Ik zie heel veel mensen, uh, volwassenen vrouwen, mannen, jongeren ervan genieten. Ja, maar je geniet van je eigen, eigen supporters, je eigen voetballers... maar je geniet toch niet van de tegenstanders? Ja, maar, je, nee, maar, maar, maar, maar luister, bedoel... eens, waar, waar het ons om gaat... is dat het gewoon dat, dat een wedstrijd wordt. Dus dat het geen, uh, geen strijd, geen oorlog wordt nee. tussen die supporters... Uh, maar dat het een feestje blijft, ja. een feestje wordt. Mm. Uh, en dat we dus de ellendelingen, dat zijn uh, dus de hooligans... die uh, geweld plegen en verlingen plegen, dat we die aanpakken. Ja, nou en dat en, is duidelijk. En, en dus je moet niet met hagel schieten, je moet heel precies... zijn. Ja, jij bent politieagent. Zijn... Ik heb nou zo'n pistool dan weer nooit vastgehouden. Maar daar weet jij meer van, uh, man Ahmed. Uh, ja, nou... met hagelschieten bedoel ik natuurlijk figuurlijk, hè. Oh, gelukkig. Uh, dus dat je nee? niet iedereen over één kamp scheert, maar dat we heel precies zijn in uh, het, het weten... Ja. wie de vernielers en de geweldplegers zijn, die moeten we aanpakken. En daar geef ik je gelijk in. Mm. Die moet je dus niet laten uitreizen. Die moet je uitsluiten. Okay. En wat mij betreft, uh, als er dus vernielingen, zoals bijvoorbeeld gisteren in Amsterdam... waarbij zelfs agenten ja. mishandeld zijn... Ja, dat, dat zijn types uh, die eigenlijk hier nooit uh, meer een uh, voet op de boot hebben. Nou, dat uh, mag uh, ik hopen. Kunnen... Zijn, ze eigenlijk zijn ze eigenlijk gepakt? Nou, er zijn behoorlijk wat aangehouden. Ja. En, en die moet je dus knippen en scheren. Die, die moet je laten betalen voor de schade. Die moet je straffen. En die moet je vervolgens ook uitsluiten. En ik vind wel, uh, als, ik, als dat nog even kan... Ja, ja. dat uh, supporterverenigingen... die moeten zich wat vaker en actiever distancieren... Ja. van dit soort geweld. Okay. En, en die moeten dus niet wegkijken... maar die moeten gewoon zeggen van... dit hoort er niet bij. Uh, en, uh, en dit hoort niet bij... dit zijn geen supporters. Nee. Dit zijn gewoon van... Nou, ben ik, hoedigen, daar ben ik het wel, wel mee eens. Ja. En dat mag wat vaker okay. gebeuren. Oké. met we gaan door met de, met de bellers en de tweets. Dank je wel, Marcoes, hoorde u, oud-politieman, uh, Tweede Kamerlid nu van de PvdA. Ze zijn niet met me eens. Geen supporters meer naar uitwedstrijden. Gewoon alleen maar thuispubliek. Ik heb een Ajax-seat op lijn 2. Meneer Dekker, goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Ik Vertel. ben uh, Ajax-supporter. Maar als ik nou zo hoor, zoals gisteren... dat de noodtoestand wordt afgekondigd, trams rijden niet meer. Mensen kunnen niet meer naar hun huis. Uh, en ja. dat gaat niet alleen om de uitsupporters. maar... Er kwamen ook, uh, had ik begrepen, mensen dus, uh, die via Eindhoven, die uit zaken kwamen, die waren hier. Ja. De, de gingen, uh, op de radio hoorde ik dat de mensen uit Hamburg en St. Paul hier naartoe waren gekomen. Dat klopt. Het, het geeft zoveel maatschappelijke onrust. Dan kun je toch veel beter maar... zeggen. Wij stoppen daarmee. Ja, maar dat zeg ik. Jij zegt. Nationale... Ja, je zegt het hele Europese voetbal stoppen. Nou, uh, niet het hele Europese voetbal. We zeggen gewoon dat dit in Amsterdam niet meer kan klaar. En ik vind het heel vervelend dat ik mezelf uh, groot voetbalsupporter Ja, dat begrijp ik. Maar het is niet meer. Het is, het is, het is toch niet, niet het is, normaal meer? Het is geen feestje gebeuren. meer. Nee, het is echt geen Daar, feestje meer. Dus, dan nee. moet je er gewoon weer stoppen en dan zeg je. Ja. We nokken ermee. Okay. En dan uh, gaan we gewoon normaal. Want uh, als je net gaat verbieden dat ze uh, uitsupporters, die mensen komen toch. Ze komen toch. Oké, okay, meneer Dekker, ja. nokker, nokker, zeg je. Uh, anto Jansen, oneens. Die zegt, instantie en overheden weten precies wie de railschoppers relschapper, zijn. wet aanpassen en straffen voor vader met zoon. Pieter Nel zegt, oneens, want de ware supporter is een aanwinst voor de club. Um, Nico van der Bent uit Weert, wat vind jij ervan? Uh, Goeie avond. Uh, ja. ik, ik ben het oneens met jou. Laat die mensen uh, allemaal uh, gezellig komen naar de hoelerwetbreid. Uh, de hooligans... Die ook naar de wedstrijd komen, prima. Dat is uh, allemaal geregistreerd wie uh, welk kaartje gekocht heeft. Uh, mochten er daarna uh, calamiteiten en relschoppers zijn, dan blijkt dus dat er schade is. De schade is veroorzaakt door een gast van uh, de thuisspelende club. Ja. En uh, de thuisspelende club die moet dan uh, de schade vergoeden. En hoe dat de thuisspelende club ja. de schade weer gaat verhalen op de hooligan... Ja, ik bedoel, het is een onderneming, 2-2 of uh, Ajax of weet ik van wie de gastheer is. Ja, dus, en ze moeten goed zorgen voor hun gasten. En als gasten uh, schade maken, dan moeten ze opbrengen voor die schade. Ja, en dan, uh, dat doet wil, ja maar, kijken, maar dat wil opstelten de, niet, de de de Nico. Ja, dat wil de minister niet meer. Hè? Die zegt nee, dus ze doen eigenlijk toch wel heel erg hun best. Die clubs kunnen er ook niet zoveel aan doen. Dus de, de rekening blijft naar de belastingbetaler gestuurd worden. Ja, dat is dus niet goed. Nee, dat is niet dat goed. Denk ik. Blijf dan maar thuis, want daar ben ik bij mij een weer Jos. Oké, okay, Ja, en huis. jij blijft maar mij door Jos noemen, en dat vind ik leuk. Uh, Politiek actueel, die zegt: voetbalwedstrijden kost ook euro's in handhaven. Meldplicht, camera's kost ook geld. Geen uitsupporters meer, kijk, dat is ook mijn stelling. Ik zie Mitsi Groenveld uit Os. Goedenavond. Goedenavond met Mitsi. Ik ben het met je eens. Ja? ja. Laten we lekker thuis blijven. Als je ziet net gisteren wat het allemaal heeft gekost. En dan kun je zeggen: die hooligans pakken we eruit en die zetten we dan vast. Maar dan komt er toch weer een nieuwe ploeg. Want die, die mensen die blijven komen... dat zijn net maden. Uh, als je denkt dat je allemaal hebt gehad... dan komen er weer een Kost kapitalen met geld ja. en vanavond ook. Je zult toevallig maar in Eindhoven gaan winkelen. En je zult er maar terechtkomen. Ja, ja, dan denk ik van ja, dan houdt het uh, lekker nou, thuis blijven. Mietje, ik zit te zoeken naar de, iemand uit Eindhoven. Want die, die zullen ongetwijfeld ook luisteren. Maar die, die, daar is ook een belletje wel van op prijs stellen. Hoe is die situatie daar? Want men verwacht daar nogal wat. Het is tot nu toe rustig gebleven. Gelukkig, godzijdank. Maar ja... ja. Het zijn niet de geringste, die bad blue boys... die erbij zitten, geloof ik. Nou, ja. ik, ik heb wel eens een keer gewinkeld... tijdens zo'n wedstrijd... en dan voel je jezelf niet prettig niet. Omdat die mensen komen meestal al vroeg in de ochtend... beginnen al heel vroeg met indrinken. Want ja, dat is uh, inherent aan een voetbalwedstrijd schijnbaar. ja. En dan ben je als winkelend publiek... voel je jezelf daar toch niet echt op je gemak mee. Nee. Je voelt een bepaalde sfeer hangen... en dan denk ik van... Er hoeft mij iets te gebeuren of het knalt. En het, het is zo raar dat het alleen ook met voetballen gebeurt. En nooit met een tenniswedstrijd. Niet een echt bij hockey, hockey of wedstrijf. zo, hè? Nee, nee, dan nee. Dan denk ik van, raar. Oh, waar hebben die voetballen? Ik vind sowieso voetballen een raar sport, hoor. Twintig mannen die achter een bal aanhollen en twee die hem tegenhouden, zeg ik altijd. Ja, nu zullen we Ja, met, dat is wel met, de kern van de, de zaak, geloof van. ik. Dat is de kern. Ik weet niet of van. Johan Cruijff het met je eens is, maar het is wel de kernmissie. Dankjewel Dank ja. je wel, hoor. Yes! Oké. Okay. Okay. Doeg. Even nog naar Marest Ootman voor ik naar de politie ga. Marest? Ja? Je bent in de show. Oh. Welkom. Inderdaad. Um, ik ben uh, tegen de stelling. Uh, want uh, uh, mensen die problemen veroorzaken, die zijn wel een kleine groep. En uh, als iemand in een klas uh, uh, iets veroorzaakt, die gaat niet de hele klas uh, uh, een straf geven. En daarnaast. Um, een, een sporter is toch een goede uh, koopkracht. Die, die, die boekt een ticket. En die boekt een hotel. Die, maakt wel, ja. uh, wat we, die, die geeft wel geld uit. Ja. En als wij echt een beslissingen moeten nemen... neem ik aan dat, uh, dat wij de, de schade kosten... naast, naast de, de, de winst die wij... Ja, en, daar zijn wel we sommetjes maken. van gemaakt. Maar kijk, als je weet dat er 30 miljoen... alleen al aan uh, politiekosten wordt gedraaid... Hè? Twee, wat zei ik nou net, 200... Duizend manuren geloof ik, dan ben je toch wel echt geld aan het echt in, in de rivier aan het gooien. Hè? Inderdaad, maar ik denk op mijn standpunt, als ze als 20 mensen uh, uh, uh, problemen veroorzaakt, terwijl de hele staat doet twintigduizend. je gaat toch niet voor 20 mensen heel veel mensen bestraffen. En dat vind ik niet eerlijk. Ik, nee, ik jij vindt het zelf... te, te, te buitensporig. Jij vindt het eigenlijk te drastisch. Ja, dat hoor ik je zeggen. Ja. Ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben nooit naar een, een stadion gaan. Ik ben niet sportief. Maar je gaat toch niet iedereen, iedereen een straf geven? Nee, dat okay. niet eerlijk. Goed gezegd, maar dat, dat is een tegengeluid bij mij. Daar hou ik van radio. Uh, Roep om te zeggen: Bel mij 0800 1121. Geen supporters meer naar de uitwedstrijden. Dat is mijn, uh, mijn pleit pleidooi voor vanavond. Ik ga naar Han Busker, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Han, goedenavond. Goedenavond. Wat vindt de politiebond van mijn stelling? Nou, ik vind het in eerste instantie een heel sympathiek idee. En uh, ja, wat zou je erop tegen hebben, zou ik uh, hmm. bijna willen zeggen. Uh, maar de andere kant is wel, uh, is dit de oplossing voor het probleem? En daar zit een beetje mijn worsteling. En daar zit al jarenlang de worsteling. En ik hoorde net ook uh, Ahmed Makous nog even uh, spreken. Ja. Er is al een voetbalwet, hè? die is in 2010 volgens mij al door de Kamer ja. uh, gegaan. Dus die bestaat al, maar uiteindelijk lost het, het probleem niet op. En uh, uh, door supporters niet mee te laten gaan naar uitwedstrijden, weet je ook niet waar de supporter zich bevindt. En is de controle uh, ook nog niet gegarandeerd, zou ik maar even Wat willen jullie zeggen. Jullie denken eigenlijk dat als, als, je, als je mijn voorstel volgt, uit supporters worden niet meer getolereerd in het stadion, dat ze dan toch komen en zich nog extra misschien gaan misdragen rond het stadion? Nou ja, ik, ik, ik constateer maar dat er gisteren niet alleen maar Celtic uh, supporters waren. Maar uh, zover ik uit de media begrepen heb ook supporters van voetbalclubs. In dit geval ook Dynamo Zagreb, die dan een wedstrijd moet spelen, maar ook St. Pauli. Een Duitse club. Waarvan ik me dan afvraag, wat doen die supporters wat, in Amsterdam? Ja, misschien ook nog een wedstrijdje, nee. maar een oefenpartijtje of zo. Ik weet het niet. Ja, nou ja, in ieder geval. Uh, waarschijnlijk waren ze niet uh, van plan om naar de wedstrijd in het stadion nee. te gaan. Nee. Nee. En, uh, dan kun je ze dus weren en kun je zeggen, je mag het stadion niet in. Maar of ze daarom de stad ook niet ingaan, dat weet ik nog niet. Ik denk wel, ik, maar goed, is een inschatting, maar ik denk wel, Han, dat het een dempend effect heeft. Op de komst van, van een boel van dat soort raddraaiers. Nou ja, kijk, ik heb uh, vernomen dat er gisteren ongeveer 1500 supporters op de Dam stonden toen het uh, daar faliekant misging. ja. En daar zullen een heleboel hele goede mensen tussen gezeten hebben. Dus in die zin is het wel zo dat als die supporters er niet zo massaal uh, zijn, uh, dat de een minder onbeschermd zijn gang kan gaan. Ja, nou oké. Okay, die wat zal doel... dan ja. wat sneller zichtbaar worden, dus in die zin ben ik het ermee eens. Oké. Okay. Alleen je zult ook een aanvullend pakket maatregelen moeten treffen ja, want een voetbalwedstrijd met een, waar je het thuispubliek uh, in het stadion laat, daar zul je toch ook beschermende maatregelen moeten nemen. En het ...uit publiek thuis laten... ...betekent dat daar ook politieinzet nodig is. Maar okay. als die massaal ja. naar schermen mogen kijken... ...moet je daar ook weer wat regelen. Dus ik kijk ook maar even naar het belang van onze leden... ...onze collega's. Mm. Die zijn gisterochtend van huis gegaan... ...met de gedachte... ...we gaan vandaag goed werk verrichten. En acht zijn die in het ziekenhuis terechtgekomen. Ja. De inzet is massaal. En of dit die massale inzet een beetje terugdringt... Uh, ...nou, daar heb ik er, ...zeg maar even vanuit de praktijk... ...nog wat twijfel bij. Oké, okay. maar goed, moet er moet wel harde actie op komen, want dit gaat natuurlijk nergens over. Inderdaad, acht van jullie nee, politiecollega's die zo... Uh, ik zeg het me ook maar even, kook uh, en pillen, gisteravond ja. ook weer volop uh, aanwezig. Ja. Daar zal echt ook wat aan moeten gebeuren. Oké, okay. Han Buske, laten we het voor nu bij. Dankjewel, voorzitter van de Nederlands Politiebond. Op mijn stelling, geen supporters meer naar uitwedstrijden, zei hij nou een voorzichtig oneens. Lodewijk Hof, eens uit Eindhoven, veel politie. Oh, die komt uit Eindhoven, die zegt veel politie op straat. Ik voelde me onveilig, maar ik ga me er niet druk over maken en goed fout. Die zegt ook eens, vanaf nu de strikte regel instellen... wanneer clubhooligans zich misdragen, gaat het uitverbod per direct in. Zo hebben ze nog één kans. Kijk, die heeft een stok achter de deur. Wilbert uit, uit Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, uh... Ja, de vraag is of ik, of ik vind dat de wedstrijden, die uitsupporters erbij moeten zijn. Ja. Ik denk, uh, Armin Markoes die zei net, uh, laat die uh, bestuurders zich er eens over uitspreken. Nou, die bestuurders hebben kilo's boter in hoofd. Mm. Uh, die zijn helemaal niet tegen geweld, zolang er uh, maar betaald wordt. Zolang er maar inkomsten zijn van betaald voetbal. Kijk, mm. ik heb zelf een keer antwoord gekregen van Michael van Praag, dat is de, de voorzitter van de KVB. Uh, dat ging over wedstrijden in China. Dan zul je zeggen, daar heb je weer China. Maar daar ja. worden mensen uitgegroeid. En daar heeft de KNVB helemaal geen problemen mee. Want ze krijgen 1,3 miljoen voor een paar wedstrijdjes. Ja. Ja. Uh, dus ze hebben helemaal geen principes. Dus het is totaal, uh, ja, okay. het is to totaal bezorgd op om het hoofd. de KNVB-bestuurders daar wat van te vragen. En, ja. en er is nog een link. Ja. Het, is, het is gebeurd op de Dam. Daar is altijd de 4 mei herdenking en daar heeft de KNVB... die heeft helemaal geen boodschap ja. aan, nogmaals. Okay. In China gebeurde exact hetzelfde. Ja, je begint altijd over China, dat is wel grappig. Dat heb je eerder gedaan maar ja, ja, maar kijk, <laughs> ik heb dus ook officieel antwoord gekregen... Ja. van de Michael van Praag, want hun zijn in 2012... zijn ze in uh, zijn zijn kamp iets geweest omdat ze dat zo erg vonden. Wel, het gaat mij even iets te ver en bovendien loop ik uit de tijd. Peter Seuren zegt voetbal totaal afschaffen... en bij niet afschaffen alle kosten verhalen op de daders... van een strafbaar feit. Er wordt nog veel gebeld op deze stelling over de voetbalhooligans... maar de tijd zit er helaas op van dit programma. Dus uh, ja, u, bent, u wordt verzocht om naar Twitter te gaan. Daar kunt u meer bekijken. Dit was het half uurtje De stellingmakerij in ons theater. Van het argument bedankt dus voor het luisteren en tweeten. Straks op deze zender kunststof met journalist Bernard Hulsman. Petra Possel presenteert het na het NOS nieuws van 7 uur. Morgenochtend is de Ombroep WNL terug met het programma Vandaag de Vrijdag op Nederland 1. Vanaf 7 uur in de ochtend hoort u daar het allerlaatste nieuws. Volgens op twitter.com, apenstaatje, avondspits, WNL of apenstaatje, Eerdmans. Veel plezier bij de wedstrijd zometeen als u gaat kijken. Morgenavond weer avondspits, hier op Radio 1. Tot dan. Dan kom je tot twee dingen. Toe plengert. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. We leven in een hectische wereld en dat eist een tol.